Daar kunnen dan stoptreinen rijden van concurrenten van de NS. De Tweede Kamer zal vanmiddag vermoedelijk uitspreken... dat de NS het alleenrecht voor de belangrijkste lijnen houdt... met uitzondering van twee, de trajecten Roermond-Maastricht en Heerle-Sittard. Regeringspartij VVD wil eigenlijk op nog meer lijnen concurrentie... maar coalitiepartner PvdA voelt daar niets voor. Die partij vindt twee trajecten genoeg.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 De concentratie van medische ingrepen in een beperkt aantal ziekenhuizen levert lang niet altijd betere of goedkopere zorg op. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, het NIVEL. De kwaliteitswind die werd voorspeld blijkt lang niet altijd te worden gehaald, zeggen de onderzoekers. De patiënt kreeg daarnaast vaak te maken met een langere reisafstand naar een ziekenhuis en minder keuze. En in sommige gevallen stegen ook de zorgkosten. De bultrug, die is gestrand bij Tessel wordt niet afgemaakt. Volgens natuurcentrum Ecomare is het laten inslapen geen optie... omdat het vrijwel onmogelijk is om bij zo'n groot dier een bloedvat te vinden. Er is wel ervaring mee hier in Nederland uh, met een uh, dwerdigvinvis. Maar dat was een, uh, ja, een jong en uh, ja, dat is toch een heel ander verhaal... dan een volwassen bultrug uh, die uh, tussen de 20 en 30 ton uh, weegt... Dus, uh, ja, we hebben besloten om gewoon de natuur zijn gang te laten gaan... en hem op een natuurlijke manier te laten sterven. Zelfs als de bultrug terug nog in zee zou komen, dan zal hij doodgaan... omdat hij niet meer op eigen kracht kan zwemmen. Het weer vanavond in het zuiden winterse neerslag, mogelijk met ijzel. In de nacht breidt dat uit naar het midden en noorden van het land. Op de meeste plaatsen gaat het licht vriezen. Morgen viel bewolking en periode met regen. Het wordt dan een graad op vijf bij een stevige wind. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 17 files, goed voor 60 kilometer. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Hmm, niet zoveel bijzonderheden, alleen op de A2 richting Amsterdam. Daar is het wel druk. Daar staat dus de knoop op het Oude Rijn en Maasen 7 kilometer. Bij Maasen staat een auto in brand en die blokkeert daar twee rijstroken. Rijdt u nog in de regio Utrecht kunt u het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1.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 WPRO. Villa VPRO Villa VPRO Tesselblok en Ger Jochems Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het mm. Binnenhof. Waar wij gaan beginnen met ons eigen politieke panel. Het Vragenuur met vandaag Joost Vullings, politiek verslaggever bij de NOS. Paul Jansen is dat voor de Telegraaf. En Alexander Pechtold, hij is fractievoorzitter van D66. We moeten de voorpagina van de Telegraaf morgen in de gaten houden. Het schijnt <lacht> nieuws te zijn. Ja. Het moet je elke dag in de gaten houden. Oh, moet ik de ah, de gaten Jeetje, voor schot voor ja, Ik kop hem wel in hoor. Ja, ja. Zullen we eerst heel even over Europa. Haven. Er, ja. <laughs> er is weer een top. Vandaag en morgen? Kijk, niemand kijkt ervan op. Vandaag en morgen is er een top in uh, Europa. En één ding is in elk geval geregeld. Uh, over één ding is overeenstemming. Zij dat er toch weer een compromis is. Maar wat is daarop tegen? Er komt een Europees banken toezicht. Meneer Pechtold, bent u daar tevreden over? Of de Zeker. uitkomst van ja? Ja, ja als het uiteindelijk... Gaat dat u ver genoeg? Uh, nee. Uh, Niet alle banken het, vallen het, onder. Uh, het eindplaatje van, van dit onderdeel van de verbetering van Europa moet wat mij betreft een bankenunie zijn. Maar bankentoezicht is goed. Uh, wat uh, gemiste kans is, is om ook de banken die een balans hebben onder de 30 miljard om die mee te nemen. Er is al discussie, wat is nou precies een bank? Hè? De Rabobank is een, is een corporatie. Dus in de eerdere tellingen binnen Europa... stond geloof ik de Rabobank daar meer dan honderd keer tussen. Ja, als je iedere vestiging als een, als een losse bank bekijkt. Maar dat, uh, ja, dat heeft Nederland verloren, want in het, in het uh, debat wat we gisteren met de minister-president en minister van financiën hadden, is een motie van mij aangenomen, waarin we zeiden: wij willen het voor alle banken. Mm -hmm. Frankrijk wilde het ook, maar er is toch kennelijk weer tussen Frankrijk en Duitsland gedeeld. Ja. Maar als we nou eventjes naar de feiten kijken, hoe het nou precies gegaan is en wat het betekent, hè? Kijk, het gaat erom dat banken boven de 30 miljard die vallen daaronder. Banken ook die een bepaald gedeelte van het BPP van een land uh, vertegenwoordigen, die vallen er ook onder. De kleinere banken vallen onder de Nationale banken, dat bevalt u niet. Maar als je nou feitelijk kijkt wat er gebeurd is... de ECB kan bij twijfel de zaak overnemen. Als ze problemen zien, dan, dan is het toch geregeld? Want wanneer zou je nou in willen grijpen als er niks aan de hand is? Ja, en waarom zou je niet het gelijk helemaal goed doen... en alle banken eronder laten vallen? Uh, want ja, we hebben toch gezien dat het toezicht in, in, in landen zelf soms tekort schiet. Ik wil een Spanjaard niet op zijn bruine ogen moeten geloven dat het goed zit. Ik vind dat we dat, gezien de ervaringen van de afgelopen jaren... op Europees niveau dienen uh, te doen. Want alles heeft op dit moment te maken met vertrouwen in onze economie. Vertrouwen in het toezicht. Vertrouwen in de slagkracht van politiek leiders. En dan moet je dat dus goed regelen. En dit is bijna goed. Ja. Uh, Gisteren, uh, u zei het al, meneer Pechtold, is er gedebatteerd met premier Rutte over deze Europese top. Maar natuurlijk ging het toch ook over uh, Griekenland. Want daar heb je het nog alles over met meneer Rutte. Dus kijken of hij nu ja of nee zegt ergens op. Of Zeker. daar duidelijk over is. Uh, Daarom duurde het nog ook over... vijf uur. <laughs> Joost, uh, heb jij dat debat gevolgd? Nou, de, de termijn van Rutte, toen ben ik uh, andere dingen gaan doen. Dus ik heb vooral de eerste termijn Kamer gezien. Ik kijk altijd <laughs> graag naar Alexander Pechtold en, uh, en Dijsselbloem. En daarna uh, heb ik het debat Laten schieten bij andere dingen. Gaan doen. Paul, vond je, kon jij een beetje vinden in de ik irritatie heb, uh, dat er geen duidelijkheid kwam van de kant van de premier? Ik heb iedereen gevolgd behalve Pechtold. Oh, uh, <laughs> Haal je schade in, nee. zouden we zeggen. Hij zit binnen, hij zit binnen ja. een arm, armslag. Bereik, nou, dus ik, de... ik, heb, ik, heb, ik heb het wel gevolgd op het werk en ik heb uh, Alexander Pechtold ook gevolgd. En ik heb me één ding toch wel afgevraagd. Uh, u was behoorlijk fel. Over het feit dat uh, Rutte niet wilde zeggen dat hij niet uitsloot dat bepaalde instrumenten gebruikt zullen gaan worden. Mm. Namelijk schuldkwijtschelding ja. en een derde hulppakket. We zijn nu toe aan dat laatste tranche van het, waar tweede het eerste, pakket. Waar een eerste ja. een onderdeel kan zijn van het, ja. van het tweede. Hè? Maar eigenlijk heeft hij toch gewoon heel duidelijk gezegd dat hij het helaas niet uit dat hij tegen is. Maar dat dit helaas niet uit kon sluiten. Ja. is een marginaal verschil met wat minister van Financiën Dijsselbloem zei. Dus ik begreep die felheid van u niet. Nou, omdat marginale verschillen bij bewindslieden voor uh, de Kamer... altijd interessant zijn om te weten waarom zitten die marginale verschillen erin. Want die kunnen wel eens hele grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke uitkomst. En ja, omdat de afgelopen weken ik bij Rutte nog maar eens een keer doorvraag... wanneer hij uh, dingen wel of niet belooft. Omdat ik dan denk, ja, daar gaan we weer. Uh, het was ook iets wat ik letterlijk gisteren zei, hè? Ja. nu... U doet, U doet het, het weer! Ja. ja, en dat is... Dat is dat <laughs> nou ja, in Griekenland heb je klassiekers, dus nou ja, oké, okay, dan zullen we dat ook maar als een klassieker beschouwen. Um, ik vind het slecht, ik noemde ze juist al het begrip vertrouwen, dat we op dit moment dat de Nederlandse regering niet en Dijsselbloem is daar dan iets ruimer in aangeeft... van kijk, het kan ook zo zijn, en misschien moet het zelfs zo zijn... dat geconditioneerd, dus dat zonder strenge voorwaarden... een deel van die schuld in Griekenland wordt weggescholden. Waarom? Om te zorgen dat er überhaupt geld terugkomt... en om te zorgen dat dat land sneller erbovenop is... waar heel Europa, dus ook wij, ook onze belastingbetaler beter van mm -hmm. Joost, is het te veel gevraagd als een Kamerlid vraagt aan een premier... om daar duidelijk over te zijn? En ook of het wel zo is dat het kabinet met één mond spreekt... omdat Dijsselbloem marginaal iets ja, anders zei? Ja, en dan, dan, dan, dan zal een ander het natuurlijk ontkennen dat, dat er grote verschillen zijn... Ja, ze zijn toch... Uh, ook partijpolitiek zijn ze natuurlijk anders. En dat verklaart waarschijnlijk ook dat ze, dat ze anders klinken. En, en de verkiezingscampagne. Ik bedoel, Rutte komt natuurlijk wel, uh, heeft hem toch toen wel wat beloftes gedaan over Griekenland. En, uh, dus dat ligt bij hem ook wel anders. Aljans, ja. volgens mij is het, uh, het, het fundamentele probleem hier... dat er te, altijd tegelijkertijd op twee borden moet worden geschaakt... Die moet dus, Zowel in het binnenland moet je aan de Tweede Kamer uitleggen. Want die controleert nou eenmaal wat je hier aan het doen bent. Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook Griekenland... niet te veel in de kaarten laten kijken wat je aan het doen bent. Ik vind het op zich verslagen terecht dat je niet van tevoren al gaat zeggen... Als, uh, als je geld uitleent aan een land dat er een potje van heeft gemaakt... dat je zegt, ik ben bereid om, uh, om die lening ook nog eens kwijt te schelden. Want oh, die gaat dan onmiddellijk achteroverleven. Dat zegt Dijssel. Dan, zegt dan weet je, ja, ja. heren, jullie mogen zo meteen weer. Maar dan weet je al meteen dat je het geld niet terugziet... Het, het lastige is natuurlijk dat hier ook een verkiezingscampagne doorheen is gefietst. Mm. Waar Rutte wel heel erg uh, het bekende rode knopje. Je, je zei ja. het zelf net al, dat nee heeft ingetoetst. Waarmee hij natuurlijk heel stellig positie heeft gekozen. Waar hij nu uh, ja, niet zonder kleerscheuren meer 1, 2, 3 van af kan komen. Mm. Uh, maar hij zet de deur nu op een kiertje. Want ja, gezond verstand zegt nou eenmaal uh, dat, je, dat je dit geld gewoon niet terug gaat zien. Nou, na de verkiezingen heeft hij natuurlijk weer een stap verder gegaan. Want bij de verkiezingen was het, toen ging het nog breed over de eurozone. En iedereen wist dat, dan hebben we het. Over Griekenland en toen zei hij nee, en uh, dat was in mm -hmm. de terminologie van geen euro meer. Toen kregen we dan na uh, het, het, het feit, en dat was twee weken geleden, dat uh, bleek dat uh, Griekenland ons toch geld gaat kosten. En toen, nou, bijna, bijna verheugd, zei hij: nou, Oké, okay, dat deel van de belofte heb ik niet gehouden, maar er ja. komt geen derde pakket en we gaan niet kwijtschelden. Ja, en toen dacht ik al, doe dat nou niet. En daarom is ook ja. vanuit mij natuurlijk... wat dat kun je niet waarmaken. Wat ik kan je niet waarmaken. En je zal dadelijk in maart, april zijn, zien... dat ook zeg maar, die weer vernieuwde belofte ook weer onderuit gaat. Maar dan heeft hij eigenlijk twee dingen gedaan. Hij heeft eigenlijk wel degelijk gezegd... Uh, uh, helaas kan ik niet uitsluiten dat het gebeurt. Hij zegt eigenlijk daarmee... we zijn een klein landje, we kunnen de zaak niet tegenhouden. Maar Jesse Klaver van GroenLinks... de woordvoerder op dit verhaal... die verweet nou juist door zo te praten erover... door het niet uit te sluiten, hardop te zeggen... dat hij inderdaad uh, de, de Grieken de gelegenheid geven... oh, dan hoeven we niks uh, mm -hmm. te doen... doet hij twee dingen... Ja, maar kijk, nou dreigt alweer hetzelfde. Wat ik, wat ik nou zo... Nou doe ik nou, nee, Het dreigt hetzelfde dat het weer deze kant van het probleem wordt. Waar ik denk voor Rutte een oplossing ligt, en voor ons allemaal... is wanneer we eens een keer gaan vertellen waarom we dat doen. En nu is het echt uh, heugenmeug, levertraan... Uh, als we kijken naar die oplossingen rond Europa, rond Griekenland. Terwijl als Rutte, als leider... Uh, het verhaal zou houden waarom we dit doen. Dat we die Grieken moeten helpen... omdat we daar ook zelf uiteindelijk beter van worden. Dat, het, dat we daarmee voorkomen dat onze economie onze munt in gevaar komt. Dat heeft hij heel vaak verteld. Alleen ja. wij, worden, wij worden er niet beter van. Wij worden steeds verder meegezogen in dat moeras. Nou, dat omdat, an, Nou, kijk eens om je heen. Er is weer een recessie uh, Opkomsten uh, in het land volgende week, de CPB-cijfers met een doorkijk naar volgend jaar. Ik ja. kan u wel vertellen: dat wordt niet gezellig. Ik ken de cijfers nog niet, maar uh, de DNB-cijfers van zullen vorige niet week, erg afwijken van, van, de van de de die cijfers. Denk dat, je dat, dat, uh, dat wordt weer geen feest en mogelijk weer extra? Maar van... veel van... dat dat heeft te maken daarmee met vertrouwen Absoluut. en of ja, de, het, de ja. politiek, en dan zeg ik het ook een keer: mm -hmm. de politiek waar ik ook zelf toe behoor in staat is om aan te geven waar ze naartoe willen, welke misschien vervelende besluiten daarvoor nodig is. Maar als dat eenmaal duidelijk is, kijk nu ook naar de huizenmarkt weer, er is nog steeds gedoe, zowel bij de corporaties, waar blok nog ja. geen helder, de nieuwe minister geen helderheid kan geven, als rond de hypotheekrente Laten aftrekken. Even... En dan ja. zit het dus vast en dan komt het vertrouwen niet terug. Nou, dat werkt volgens mij bij Laten Europa even, net zo. Laten we even van Europa los en, en, en van uh, eigenlijk welk beleidsverrein dan ook, maar ons even concentreren op Mark Rutte, waar we het al steeds over hadden. Er stond uh, een Groot verhaal in NRC afgelopen weekend. Um, eigenlijk over, over de manier van regie voeren, de manier van leiding geven... en de manier van met mensen omgaan van onze premier. En dat was toch wel een hier en daar wat ontluisterend verhaal. Uh, om het even in mijn woorden te zeggen, van hem moet je geen ideeën verwachten, zegt hij. Die pikt hij liever op van anderen en probeert hij vervolgens, bijvoorbeeld. Een oud verwijt trouwens. Ja, dat maakt niet uit als het, of het oud of nieuw is. Het is een, nou, een ernstig komt... verwijt. Het is toch vervelend als je moet constateren dat je van je premier geen ideeën hoeft te verwachten. Dat is wel zo, maar het maakt wel uit in, in, als het een nieuw verwijt uh, zou zijn geweest, dan zegt dat iets over de, zeg maar het verval van de premier. Maar deze, deze premier heeft nooit bekend gestaan om zijn grote visionaire. Uh, uh, dat was ook om dan verwijten, wat namelijk in het Katshuisberaad door mm -hmm. uh, CDA en PVV. Uh, ja, het is niet uh, erg geworden, zeg ja. ja. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb het verhaal ook gelezen. En ik, uh, ik, ik, ik vond de, de, de quote van uh, de heer Pechtold zeer interessant over het bekende etentje in de Poenjak. Ik iedereen, zal nog even zeggen voor de ja, mensen ja, ja, ja. die het niet gelezen hebben: waar iedereen hebben al geweest van, is. Ja, ja, het was, ja. Ik ook trouwens. Ik ja, heel even voor de mensen die het niet gelezen hebben: het was een verhaal waarin vijf uh, ja. uh, fractieleiders, waaronder meneer Pechtold, aan het woord komen over uh, Rutte en ja. zijn manier van Eugene Voeren en leiden. Ja, maar kijk, het, het, het probleem uh, daarmee is kijk uh, wat veel mensen zeggen. Kijk, Rutte is niet uh, uh, het probleem van Rutte is niet dat hij gebrek regie voert. Ik vind dat Rutte heel goed regie voert. Als je het afzet tegen Balken, bijvoorbeeld, de vorige premier die echt uh, alles van zich afduwde en pas echt in actie kwam als het nou noodzakelijk was om de zaak op de rails te houden. Nou, chargeer ik misschien een beetje, maar dat was niet nou, de man. Ja. De man die heel erg uh, bovenop alles zat. Wel Rutte daarentegen erom bekend staat, dat hij altijd meteen de telefoon ja. grijpt... als er ook maar een kink in de kapel zit. Maar het uh, gekke is dat dat dus niet bloed? uit dat verhaal blijkt. En dat dat nou, niet van één Hij kreeg, hij kreeg is wij, is wij, is dat ook hij natuurlijk te tijden van die... dat die, die, die, die, uh, gedoe rond die ziektekostenpremie... dat hij toen in Turkije zat. Daar nou, zat hij ook op een andere locatie, dat was ook lastig. Maar nee, als maar het inderdaad... gaat al eerder over de besprekingen... rond het Kunduz, het lenteakkoord. Ja, dat Velders heeft hij Ja, flauwekul. Dat was een bewuste keuze. Maar bijvoorbeeld als er in de vorige Rutte 1... veel gedoe was tussen Wilders of Henk Bleker... of tussen Verhagen en Wilders... Dan greep Rutte gelijk naar de telefoon ja. om tegen een van die heren te zeggen: jij belt nu, of jullie belen elkaar nu op en zorg maar dat het goed komt. Dan zit hij er wel bovenop. En dat was iets wat Balkende. Die liet dat vaak heel lang uh, doorsudderen... dat ministers uh, oneenigheid hadden. Ja. En greep die pas op het allerlaatste moment in. Uh, uh, Alexander Pechtold. Uh, maar misschien mag uh, ik nog één ding hierop... Ja, uh, Staat me toe, Ger. Uh, <laughs> er is, er is dat wil niet zeggen dat er geen probleem is. Want kijk, Rutte voert dan weliswaar de regie. Mm -hmm. Maar in die zin was dit verhaal wel opmerkelijk. En dat bespeur je ook al langer in de Kamer. Dat zeg maar alle... Uh, Kracht, alle positieve punten van Rutte, zoals hands on zijn en die vriendschappelijkheid, dat wordt nu als een gebrek neergezet. Hè? Dus uh, dat, dat Rutte altijd heel uh, dichtbij de andere mensen is en heel amicaal is, dat wordt nu niet meer als vriendschappelijk gezien, nee. maar als, als, uh, als functioneel. Ja, ja, uh, ja meneer, dat is eigenlijk het ja. Heeft toch gezegd in het stuk uh, dat: uh, hey, hallo, hoi, dat betekent eigenlijk alleen dat hij je nodig heeft? Het is, uh, fu het is uh, functioneel alleen maar. Ja, het is gewoon een hele aardige, spontaan. Event. Alleen uh, de, deze uitspraak kwam van mij, omdat ik het gevoel heb. Ja, je je, je ziet, je vindt het. Ik vind het prettig als iemand ook andere, maar, emoties ook kan tonen. Als het als het uh, een beetje varieert. Als je weet, van God, dit raakt iemand. Mm -hmm. uh, want dan. Dan kan je er ook rekening mee houden. Uiteindelijk zijn we gewoon mensen. Hm. Uh, en zijn, zijn laten we zeggen, zijn stijl is er een van geen probleem. Uh, hey, hallo, hoi. Uh, en als iets gebeurt, hey, bizar. Uh, maar daarmee ja, krijg je niet een, een, een relatie waaruit het vertrouwen nodig is, wat je als politici soms nodig hebt... om allebei een stap te zetten. Het is inderdaad grappig wat Paul ook zei, Joost. Dat wat eerst als heel positief werd ervaren... dat joviale en dat gemak waarmee die... dat is een hele grote sociale antenne... Dat dat nu bijna wordt gezien als een. Als, als een instrumenteel. Uh, ja, als instrumenteel, maar ook als iemand waarvan je dus niet weet of hij überhaupt ergens maar, voor staat. Maar nou ja. ga ik het even voor me opnemen. Vooruit, en daarna uh, af Joost. Hij heeft, vind ik, een ongelofelijke stomme keuze gemaakt met het eerste kabinet van hem. Er zit nu een kabinet wat, uh, wat hortend en stotend uh, tot stand uh, tot is gekomen. Dat is misschien allemaal iets te vroeg gegaan in het gevoel van er moet daadkracht zijn als ze zich nu met de kerst is gewoon herpakken... en richten op al die belangrijke zaken die nu voorliggen. In het, kabine, in het uh, regeerakkoord staat een hele belangrijke regel... namelijk dat alle wetten die te maken hebben met geld... volgend jaar in de Tweede Kamer liggen. Dan zie ik Rutte ook met de ervaringen die hij met Wilders heeft gehad... en met al dat gedondeljaag en ook van de afgelopen weken... Dan denk ik, nou, oké, okay, wat deuken, wat butsen, maar dat maakt hem dan ook weer mens, meer mens. Eh. Het vernis is eraf, straf heeft u gezegd? Ja, het vernis is het straf en eh, dan, dus eerst, dan kan hij dat. Eerst, eerst, eerst uh, smink je me af in de NRC. Nee, dit is, dit is letterlijk. Dit is Dit is dit is dit is letterlijk. Nee, sorry, ik dit vind, dit vind is niet heel erg geloofwaardig. Man. Nou, ik geloof dat als het om het afsminken van de premier gaat, dat de Telegraaf. Eh, maar ik zit daar hem ook ik zit hem ook hier nou niet te verdedigen. Ik maar denk namelijk nou nou echt wat, dat echt, wat je ook zegt tegen Paul, alles is goed, maar niet het woord campagne gebruiken. Oké. Nou, het is het is ja. nou wel zo dat in de VVD zelf uh, men tot de conclusies is gekomen, na met name de, de zorgplannen. Dat, uh, dat ze met, uh, met Rutte niet opnieuw een verkiezing in kunnen gaan. Okay. En dat er dus nadrukkelijk al om, om, uh, om zich heen wordt gekeken in de VVD. Wie bij uh, een volgende verkiezing de ja, lijsttrekker moet worden, worden van de VVD. Om simpel gezegd dat mensen zullen zeggen: van ja, als dat Rutte weer beloftes, in de campagne maar, dingen gaat ja. beloven, wat is het waard? Joost. Ja. ja. Maar goed, de sterke punten van, van Rutte zijn ook gelijk zijn zwakke punten. En dat, dat, dat, dat voelde hij al aankomen toen we hier nog allemaal al hier vooral positief werd bekeken. Ook op zijn wekelijkse persconferenties. In het begin had hij een paar van die, van die one-liners... waarmee hij ons heel makkelijk zeggen, wegzetten. Infant, ik, wil, ik wil geen politiek commentator zijn, dat komt later. in het begin mm. vind je het allemaal leuk en hij heeft allemaal leuke antwoorden. En in, in de loop der tijd merk je dat het natuurlijk ook wel mensen gaat, gaat irriteren. Hij, je krijgt er nooit echt vat op. Mm. En, en dat is ook wel wat Alexander Pechtold zei. Hij is inderdaad ook altijd vrolijk. Dus zelfs in de tijden van de verdonk, oh, althans. Vind ik had geen, geen bezwaar. Kijk, nee, maar het was woede het, aanvallen. Maar maar het, het, verba de het verbaast mij wel. Dan liep hij door de gangen heen, echt op zo'n ochtend, dat wij dat fractie hadden gehad. Waarbij je denkt, nou, daar, daar, daar hebben binnen zich tafereelen afgespeeld. En dan, dan kwam ik hem tegen, dat je, hij in zijn eentje, ik in mijn eentje. En dan groet hij me zo vrolijk. Dat vond ik wel verbazingwekkend. Dat je denkt, ik zou dat met zelf heel zagrijnig zijn. En dat snap ik wel wat Alexander Pechtel bedoelt. Soms zou je hem dan wel iets, misschien iets menselijker willen zien. Nou. De kern van het probleem van premier Rutte is natuurlijk... Kijk, elke politicus heeft een houdbaarheid en die is op een gegeven moment verstreken. Alleen bij hem is die razendsnel aan het verstrijken. Laten we niet vergeten dat premier Lubbers volgens na twaalf jaar... ook zelf tot de conclusie kwam houdbaar is voorbij. Mm -hmm. Bij Balkenende die heeft er acht jaar gezeten, werd toen ook weggestemd met de verkiezingen. Maar eigenlijk een jaar eerder was het toch wel wel gelopen. Dan zou hij ook eigenlijk naar Europa gaan... Hè, met die Europese topfunctie. Mm. Maar Rutte zit er pas twee jaar. En het mm -hmm. feit dat, hij, dat er nu toch zoveel over gediscussieerd wordt... komt er toch echt wel jij... mee. Omdat hij zichzelf heeft over... besluit. Hij heeft een besluit, over, he? over, ja. over, nou, aantal inschattingsfouten gemaakt. De eerste was in het Katshuis waar hij ervan uitging dat de PVV wel mee zou gaan. Dat bleek niet zo te zijn. De tweede waren de verkiezingen waar hij ervan uitging... dat de zorgplannen zouden kunnen landen in zijn partij. Dat is absoluut niet maar gebeurd. Maar zou je dan niet moeten gaan twijfelen aan zijn politieke... Uh, fingerspitsing Absoluut. Mm. Absoluut. Ja. Maar je zegt nogal wat. want Je zegt dat de leiding van de partij nu al om, om zich heen aan het kijken is... Ja. die hem moet opvolgen. Als er ongelukken gebeuren, dan kan dat in een jaar gebeurd zijn. Mm -hmm. Terwijl de man de partij wel groot gemaakt heeft, uh, electoraal. Ik zou meneer, heel slecht... meneer Pechtold, wat vindt, hoe uh, proeft ja, u ik... dit? Ik ken Rutte uit de tijd dat hij met Rita Verdonk in strijd was... om het leiderschap van de VVD en ik met Loes Wies van der Laan bij D66. Dus dat geeft ook wel een soort van nou ja, band. We zaten samen in dat kabinet... Uh, ik zou het heel slecht vinden als nu die discussie start. Uh, want ik vind dat Nederland gewoon een minister-president... een leider nodig heeft, Die, ook al ben ik het er niet altijd mee eens... Mm -hmm. die in ieder geval wel in staat is om ons door deze moeilijke periode heen te loodsen. Ik zie hem daartoe in staat en daarom val ik terug op wat ik zojuist zei... Als ze de kerstnaars goed gebruiken om weer eens even hun prioriteiten te zetten. Nee, maar het is niet dat hij, dat hij acuut weg moet, maar dat hij na deze periode... hoe Nee, maar lang ik, vind ook duurt, ik vind het dus ook, als het waar is wat jullie zeggen... dat die discussie binnen de VVD is... dan zou ik dat ongelooflijk snel binnen de VVD de kop indrukken. Want dat is niet alleen slecht voor de VVD, dat is ook slecht gewoon voor ons allemaal. Ja. Oké, okay. Joost, uh, we gaan even naar een onderwerp. We gaan naar de PVV. Is uh, De laatste dagen nogal in het nieuws. Uh, gisteravond in NRC weer een verhaal over... allemaal gedoe rond partijleden. Laten we het wat mij betreft daar niet zoveel over hebben. Maar wel iets anders wat ons opgevallen is. Uh, Wilders heeft in de campagne echt een nadruk gelegd... Europa, dat is mijn thema. Daar ga ik de kiezers op binnenhalen. Is me niet gelukt. Uh, hij, hij lijkt weer terug... Naar af, naar mm -hmm. zijn core business. Vreemd, vreemdelingen. Uh, zie je dat ook zo? Ja, dat is. Uh... Dat, dat is duidelijk te zien. Uh, ook, ook omdat ik nog een, een beetje voorkennis heb van een interview... wat we hebben opgenomen en met de kerst wordt uitgezonden. Een beetje en... voorkennis. Je hebt ah. het zelf gehouden. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee oh. Ik heb het zelf niet gehouden. Dus, dus Nee, dat klopt. Hij gaat, hij gaat weer Europa. Daar heeft natuurlijk ook na de campagne heeft gezegd... ik ben daar te snel in gegaan. Nou, want Hij kwam ruziend uit het Katzenhuis. En diezelfde middag nog zei mm -hmm. hij nog van... ik wil uit Europa. Dus hij heeft heel, hij heeft heel snel bewegingen gemaakt op het Europa-dossier. En dat, dat, heeft, dat zegt hij ook. En terecht. Daar heeft hij gewoon vergeten zijn kiezer in mee te nemen. Maar hij wil dus weer inderdaad weer meer... Terug naar, naar, naar uh, het verhaal van, van de islam en de bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Maar hij doet dat wel zo ruig dat hij meer dan ooit uh, volgens Teletext bedreigd schijnt te worden. Ja, dat, dat, daar wordt natuurlijk nooit mededeling over gedaan. En soms stel soms je wel eens uh, bewakers en dan lijken er een paar te bij zijn gekomen. En dan heb je het erover van, nou wie weet is de dreiging ja. toegenomen. Maar goed, bedoel, de dreiging is permanent heel hoog. Want de bewaking blijft, het niveau blijft altijd verschrikkelijk hoog. Ja. Alexander dus, Pechtold, bent, uh, bent, u, u, blij, komen, bent u blij dat hij die, dat die Europa even heeft laten varen Wilders? Maar goed, daar, daar, daar scoorde hij niet zo op. Maar denkt u dat het hem lukt om gewoon opnieuw weer nu te scoren... door uh, bijvoorbeeld deze uh, ellendige situatie daar bij, dat, bij, bij die voetbalclub? Dat doodschoppen van die grensrechter om dat af te doen als Marokkaans, probleem. Marokkaans racistisch ja. probleem? Nou, ik denk dat we wel een fase verder zijn. Ik merk dat als je mensen uit die, als ik dat zo mag noemen, doelgroep spreekt... Dat die zelf weerbaarder zijn inmiddels. Uh, ik merk ook dat doordat hij nu een keer een kabinet heeft gesteund... daar gewoon in gefaald heeft, gewoon ook weggelopen is... dat zijn geloofwaardigheid bij al zijn oplossingen... toch ook wat meer onder druk staat. Hij is niet meer de belofte van... mits hij maar een keer de kans krijgt, moet eens kijken wat hij dat gaat doen. Want hij heeft gewoon in dat anderhalf jaar... waar hij uh, nou ja, heel veel voor elkaar had kunnen krijgen met zijn partij... want VVD en CDA wilden dat allemaal slikken. Dat heeft hij gewoon hopeloos gefaald. Dus ik, toch ik, redden ik de denk, kiezers in de pijl. He, zijn peilingen ja. het allemaal, maar nu de VVD dus in populariteit heeft ingeboet... Goal, kiezen, de, kiezen, bijna in de kiezen, de kiezen de kiezers dus is wel voor, voor hem, Zeker. En niet voor, CDA uh, en, en, voor wij, deze, sta, dus, wij staan ook op 18 zetels, mag, mag, mag, mag maar mag absoluut niet lager. Maar dat, nee, dat maar heeft nee. te maken met dat standpunt? dat heeft te maken met sociaal-economische... Gewoon met mensen, je gaat het voelen in je loonzakje. Ja, maar goed, als hij dat roept, dan vinden mensen het of goed, of in ieder geval niet erg... Maar het zal erg afhangen van of we met z'n allen weer vallen over de toon... of dat hij er ook daadwerkelijk invulling aan geeft. Vandaag hoorden we weer iets ik hoorde over dat Polen-meldpunt. Nou, dat heeft dan bijna een jaar geduurd voordat ze, dan, nou, dat ze dat dan eerst lanceren... als PVV er iets mee doen. Ja, Dan, dan, dan schep je verwachtingen die je vervolgens weer niet waarmaakt. En mm -hmm. Ik denk dat zijn allergrootste probleem zal zijn... en daar zal ik hem ook graag aan herinneren, toen hij de kans kreeg heb je hem uit je laten vallen. Paul Jansen? Nou, ik vind uh, vooropgesteld dat het uh, een schande is... dat uh, iemand bedreigd wordt om wat hij vindt. Dat, mm -hmm. uh, los van of je het inhoudelijk mee eens bent... Ja, het allemaal dat overheen, het uh, hier uh, met het minste geringste alweer... Uh, bedreigingen, doodsbedreigingen, uh, regent. Ja, dat vind ik echt onvoorstelbaar. Uh, dat dat uh, weer die kant op moet gaan. Uh, maar ik ben het verder wel met de heer Pechtold eens... dat, uh, dat uh, Wilders natuurlijk uh, zijn kans heeft gehad en hem... Uh, willens en wetens uit zijn handen heeft laten vallen uh, in, het, in het katshuis. Uh. En hij zegt, uh, wij hebben twee weken geleden een groot interview met hem gepubliceerd... maar wij zijn de NRC niet dus. Um, maar uh, hij zei daar... Een, ook. Wat zo wil je daar nou toch mee zeggen? Nou, het valt me weer op hoe vaak de NRC hier wordt aangehaald. Uh. En Joost die verwijt ons wel eens. Hebben jullie het weer over de telegraaf? Oh, nou, daar, daar hoor je mij nooit over klagen. Ik vind het nou wel eens leuk bij een programma te zitten als politicus, waar de journalisten onderling ja. uh, een beetje fit ja. Ah, maar ik vind geval... het ook wel we kunnen het ook achterwege laten... omdat we het uitgebreid hebben over een verhaal wat in NRC heeft gestaan... Oh, okay, en de bron nou ja, dan niet melden. Er is heel veel gesproken jullie over de zijn, de Jullie week. zijn mij ja. allemaal even lief. Voor ja. VPRO, NOS, Telegraaf, oh, allemaal ik ik even praten. Maar ja, in ieder geval... Ja, maar Paul Jansen van de Telegraaf, ja. ja. dank u wel. Graag bronvermelding. Nee, wat, wat hij daar ook uh, al aangaf is dat hij, uh, dat hij zegt... ik heb uh, niet de verantwoordelijkheid willen nemen voor die bezuinigingen. Maar uh, wat hij de kiezer natuurlijk niet vertelt... is dat die bezuinigingen alsnog zijn gekomen... en nog veel erger dan de PVV kiezer uh, uh, ooit had gewild. En daarom is het uh, ja, toch onbegrijpelijk... dat hij inderdaad in de peilingen uh, weer uh, boven Jan lijkt. Hoewel die peilingen natuurlijk niet laten zien... hoeveel mensen er zijn afgehaakt. En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... Na, uh, nu het politieke jaar 2012 bijna voorbij is... en de, de kiezer toch eigenlijk weer vooral teleurgesteld is. Ik bedoel dat de crisis is, daar kan niemand wat aan doen. Die moet worden aangepakt. Maar oh, oh, oh, wat, uh, wat zijn er, is er weer vaak weggelopen? Wat is er weer een hoop gejokt? Mm -hmm. En wat zijn mensen toch eigenlijk weer... Ik bedoel, iedereen moet compromissen sluiten, maar de, zijn, mensen zijn toch wel behoorlijk voorgelogen. Ik denk dat voor het politieke jaar 2012 uh, Den Haag in geheel toch wel weer de grote verliezer is. Oké, okay, Paul, dan is het een mooi moment om even te vragen aan Joost. Uh, aankomende zondag is dat, meen ik. De politiek ja. is van het jaar. Ik oh, weet ja. niet of dit nu nog goed valt, maar uh, doe eens een gok. Oh, ja, doe, ja ik, ik, weet, ik weet het. Dat was, ik weet de oh, tussenstand. Nee, dus oh, dan ja, dan ja, dan ja, dan ja, dan je mond. Ik, ik, ik, Paul, eh, ben jij daarmee, als parlementair journalist? Want jij mag stemmen. Uh, ik heb hem nog niet ingevuld. Ga je doen? Wij wachten het nou... smart bij de NRS is altijd op het formulier van Paul Jansen Het telt tot het tien keer dubbel, Wat wij dat eigenlijk de zo belangrijk he? vinden. Ja. De NRC doet nooit uit principe en mee. Alexander en Alexander Pergolt is het ik alles ik denk geweest geweest, dat het he? anoniem was. Zeker. Ja. Ja. Ja. Wat vind hey, je wel van het instituut eigenlijk? Ik, ik vind het een beetje... Uh, nou, nah, ja... De, wat is nou de politicus van het jaar? Wat? Ah, ja, nou, dat wel je wel. Is dat is heel, hartstikke leuk. Het is vaak de voorbode van veel ellende. Oh! Ja, mij niet gebeurt. Ja. Het is een soort Alexander rennen. Het is een ik soort doodskuts die je krijgt Ik eigenlijk. ga er een aan ja. maken. Ja, ja, ja, ja. Ja. Alexander Pechtold, Paul Jansen en Joost Vullings bedankt. Lucella Carasso zit in Hilversum voor het Radio 1-journaal. Zeker, goedemiddag. Hallo, we gaan het hebben over meer windenergie. Een frisse wind door het VUMC in Amsterdam. Jeroen van der Veer zonder Shell. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Het Rode Kruis ziekenhuis moet bezuinigen vanwege grote financiële problemen... door een miljoenenschuld bij zorgverzekeraar Achmea. En de concentratie van medische ingrepen in een beperkt aantal ziekenhuizen... levert lang niet altijd betere of goedkopere zorg op... en ook de kwaliteitswinst wordt niet gehaald. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, het Nivel. Soms moeten patiënten langer reizen naar een ziekenhuis... en hadden ze minder keus. En in sommige gevallen stegen ook de zorgkosten. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal 110 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Een paar bijzonderheden op de a 9 richting Diemen. Het ongeluk gebeurt bij Kloppen Diemen. Daar staat 4 kilometer file. En bij Kloppen Diemen is de rechte reis ook afgesloten. Aan de zuikkel van Rotterdam is het erg druk op de A15... komen we naar het Europoort richting Rotterdam. Dan is het langzaam rijden en stilstaan tussen Spijkenis en Nissen... van over een lengte van 15 kilometer. Op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. Daar is de rechterrijs ook dicht en daar staat een 3-kilometer file. A58 daar richting Tilburg. Daar staat tussen kloppend Galden en kloppend Sint-Anderbos. 5 kilometer, dat is een kijkersfile... want op de andere rijbanen is een ongeluk gebeurd bij Ulvenhout. Daar staat 2 kilometer en daar is de linkerrijs ook dicht.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 Goedemiddag, een volle nieuwsuitzending. Jeroen van der Veer kondigt zijn afscheid bij Shell aan na 42 jaar dienst. Straks hebben we het over zijn verbondenheid met het bedrijf. Kees Veerman van de Raad van Toezicht van het VUMC vertelt hoe ze orde op zaken gaan stellen in het ziekenhuis na een reeks affaires. En ondanks een stille tocht en massale aandacht voor het probleem was er deze week opnieuw geweld op het voetbalveld. Daarvoor gaan we terug naar dinsdagavond. Een oefenwedstrijd in Arnhem bij de club MASV. De scheidsrechter vertelt wat daar gebeurde. Nou, ik heb een oefenwedstrijdje gefloten, zoals ik wel vaker ook doe. En uh, een jongen van MASV die komt alleen op de keeper af. En de keeper pakt de bal van zijn voet af, waardoor hij ook een klein beetje valt. Dus niemand, uh, iedereen ging gewoon vanuit dat spel, verder ging ik ook. En dan komt hij op me aflopen en zegt, "Die schelen, gele, zie je dat niet? Waarop ik hem uh, een gele kaart gaf. En toen uh, liep hij weg. zegt die vuile kankerscheid. Dus toen heb ik hem nog een keer geheel gegeven, toen rood. Terwijl ondertussen zijn medespelers hadden hem al een beetje vastgehouden. Ja, en uit, uit het niks kreeg ik in enkele klap. En toen heb ik gelijk gestaakt. De scheidsrechter hield daar gelukkig niks aan over. Hij overweegt nog aangifte te doen. Bestuurslid van MASV Ben De Ridder. Goedemiddag. Goedemiddag. Herkent u de speler die dit heeft gedaan? Ja, ik, wij kennen de speler. Ja. Hij is pas wel uh, zes maanden lid van onze vereniging. Dus het is een speler die nieuw gekomen is in juli. Maar wij herkennen in zijn actie niet de speler. Ik, bedoel, ik heb die vraag al vandaag een aantal keren gehad. Is het een jongen die uh, een kort lontje heeft, zich asociaal gedraagt, of dat soort toestanden? Nee hoor, dat was het niet. Dat was voor het eerst dat er met hem zoiets gebeurde op het voetbalveld. Ja, wij hebben het in ieder geval uh, niet meegemaakt hier met hem. Nee, en wat, wat heeft u nu uh, gedaan? Welke maatregel heeft u genomen tegen hem? Ja, wij hebben hem uh, uh, woensdagochtend gelijk een aangetekend schrijver gestuurd, waarin, dus, waarin we dus aangegeven hebben dat hij dus met onmiddellijke ingang niet meer welkom is uh, bij de vereniging. Dat hij, die, dat hij niet meer mag trainen, spelen. Dat hij ook niet meer welkom is op het complex. Maar dat hebben we dus moeten doen door middel van een schrijver naar, uh, naar de politie, omdat natuurlijk de kantine is bezit. En daar kun je iemand in weigeren, maar het sportpark is openbaar terrein. En daar hebben wij natuurlijk niet de mogelijkheden om mensen daardoor de toegang toe te ontzeggen. U wil eigenlijk een straatverbod voor hem? Ja, ja. En hoe heeft hij daarop gereageerd? Want heeft u überhaupt nog gesproken met waarom hij dit deed? Nee, we hebben van de bewuste persoon verder nog niets meer gehoord. Uh, ik heb begrepen dat hij na het incident gelijk uh, het veld afgelopen is ook... en de kleedkamer en gelijk weg is gegaan. Ja, we, we, we hebben begrepen dat het niet de eerste keer is... dat de MASV uh, in opspraak is gekomen. Hè? Dat er uh, eerder dit jaar ook iets is geweest met, met een uh, elftal van u. Ja, dat was het eerste elftal, maar dat had in feite niets te maken met geweld. Want? Er was op een gegeven moment een situatie waarin de speler twee keer een gele kaart kreeg en uh, niet van speelveld was. waarbij de wedstrijd even onderbroken is, gewoon op het speelveld, en uh, waarbij de elftal uh, volgens de scheidsrechter niet snel genoeg de hervatting van het spel deed. En wat die daardoor is die wedstrijd is taak. maar dat had niets met geweld te maken. Zeg, afgelopen weekend stond natuurlijk het hele land stil bij het geweld in het voetbal. Was daar bij u op de club ook aandacht voor? Nee, wij zijn daar al twee weken mee bezig. Sinds wij die uitspraak van die zaak hebben, zijn wij al twee weken lang met de vereniging en met de elftallen bezig. Van, joh, uh, kijk, denk na nou voor wat je doet, gedraag jezelf. En, en ja, bedoel daar hangt ons een voorwaardelijke schorsing, hangt ons, bo ons boven het hoofd. En met als vervolg een uitsluiting. En van eerste elftal. En uh, ja, dat wisten wij. Dus uh, we hebben daar, we zijn daar al daar al twee weken mee bezig. Om daar dat ja, dat gaat eigenlijk buiten de manier gaan rond. Van, uh, ja, maar bij de deze de... speler is dat kennelijk allemaal niet aangekomen. Zo zie je maar weer dat, dat wat je ook doet als club, het niet altijd lukt om de mensen daarmee te bereiken. Ja, kijk, je moet zo zien, wat kun je er eigenlijk als vereniging tegen doen anders als zijnde op de mensen inpraten, met, met trainers en leiders met de mensen praten en ze, tijdens de wedstrijd ook uh, ja, op, op, op situaties, op, daarop reageren. Maar ik bedoel, kijk, de scheidsverwoorden staat zelf, de jongen loopt in, in een situatie op het doelman af, wordt neergelegd, de scheidsrechter fluit niet en hij gaat verhaal halen wat, tot twee keer toe en dan resulteert in een klap. Ja, het ja. gebeurt in 30 seconden. Ik, ik, ik zou niet weten wat wij er als vereniging verder aan zouden moeten doen... of wat, wat mensen eromheen of op het veld aan hadden kunnen doen. Nee, in ieder het geval gebeurt... heeft, u, heeft u achteraf uh, de maatregelen genomen tegen hem... en de KNVB uh, kijkt ook nog naar de zaak naar aanleiding van een rapport dat u heeft opgesteld. Ja. Ben de Ridder, bestuurslid van MASV. Ik dank u wel ja. voor uw verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Later deze uitzending besteden we nog aandacht uh, aan het overleg in Zeis... tussen de KNVB en de Club van de Scheidsrechters... want ook daar kwam het incident in Arnhem van afgelopen dinsdag ter sprake. De school van een scholier die dinsdag voor de treinsprong... heeft zojuist een toelichting gegeven. Het meisje van 15 uit Staphorst zou zijn gepest. Trudy van Rij Rijswijk is in Staphorst. Trudy, uh, jij was erbij hè, bij die verklaring van de school. Wat is daar gezegd? Uh, nou, mevrouw Berendsen, die is van uh, de scholengemeenschap... waar uh, de school van het meisje bij hoorde. Die heeft een verklaring afgelegd. Uh, die heeft gezegd dat het uh, een klap voor de leerlingen en de medewerkers was. En dat uh, ze beseft dat er uh, geruchten zijn over pesten. En uh, dat ze dat heel serieus nemen. En dat ze dat gaan uitzoeken met een uh, intern onderzoek. En daarbij zullen ze, om uh, zo zorgvuldig mogelijk te zijn... Uh, externe mensen vragen om uh, met hen mee te helpen bij dat onderzoek. Want er wordt nu gesproken over, over geruchten. Maar zijn er aanwijzingen dat ze gepest is... en dat dat ook te maken heeft met haar zelfmoord? Uh, nee, uh, tenminste nee, zeg ik. Die mevrouw wil er helemaal niks over zeggen vooruitlopend op dat onderzoek. Wat ze zegt is, uh, wij zijn een hele kleine scholengemeenschap. Uh, alle zorgenkinderen zijn dus bij ons in beeld... Uh, maar toen we vervolgens vroegen of dit meisje daarbij uh, hoorde... dat wilden ze niet zeggen. Ja, er is wel in het verleden ge een gedicht geschreven he, van het meisje... toen ze, uh, naar ik begreep, op een andere school zat en daar gepest werd. Ja, ja. dat is een beetje het probleem. Uh, dat was op de lagere school. En uh, ja, was het nu op de middelbare school afgelopen of is het gewoon doorgegaan? Dat is even de vraag natuurlijk. Ja, volgens de kranten uh, Stentor, uh, Trudy heeft zijn afscheidsbrief geschreven... met daarin namen van haar pesters. Maar zo te horen heeft de school daar ook verder niks over gezegd of dat klopt. Uh, de school heeft bevestigd dat er, dat er een brief geschreven is... maar niet dat daar namen in stonden. En als er al namen in stonden of zij dan met die mensen hebben gesproken... Nee, daar willen ze allemaal niks over zeggen. En um, wat de school betreft is het dus even afwachten op dat onderzoek. Wie hier ook nog even wat gezegd heeft is de burgemeester. Die zei uh, dat het een hele zware klap voor de gemeenschap was. En dat de kinderen die het hebben gezien morgenavond in een besloten bijeenkomst uh, hun hart kunnen luchten... en erover kunnen praten. En wat hij ook nog zei, was dat de begrafenis van dat meisje maandag is... dat die besloten is en dat wij al verzocht worden om daar vooral weg te blijven. Dat was wat hij zei. Ja, en, en, en ik neem aan dat leerlingen er verder ook niks over gezegd hebben daar... Nee, er waren geen leerlingen. Het was puur de burgemeester en die mevrouw Berendsen. En ja, uh, ze hebben die persconferentie gegeven. Niet omdat er intussen zoveel ontwikkelingen waren... maar wel omdat ze even wilden zeggen van... we gaan dat onderzoek doen en wachten jullie daar nog op. En hier was de boodschap ook, blijf weg bij die begrafenis. Precies, en er was natuurlijk ook veel vraag naar van de media. Zo gaat dat dan ook. Dan ja. komt ja, er een ja, ja. persmoment. Trudy van Rijswijk vanuit Staphorst. Terence Clemens en Jackson Brown, you're a friend of mine. Straks hoort u de nieuwe minister van Defensie, Janine Hennis Plasgaard. Haar eerste grote debat vandaag tegenover de Kamer... stond ze bij de behandeling van haar begroting. We gaan eens kijken hoe het op de weg is. John Sohoka, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het een vrij normale spits met 25 files. Belken opgeteld 115 kilometer. Er zijn uh, wat ongelukken gebeurd. Onder meer op de A12 richting Den Haag bij het Gouwaak Er staat een 6 kilometer file en de reis ook is daar dicht. In de regio Rotterdam is het misgegaan op de A20 richting Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum. Ook daar is de reis ook dicht. Daar staat 4 kilometer. En in het zuiden van het land op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat dus een knop. Op het Galder en Ulvenhout vijf kilometer. Dat is een kijkersfile, want op de andere rijbaan is een ongeluk gebeurd. Ook daar staat inmiddels een vijf kilometer file... en daar is de linkerreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Luzella Carasso. Nu hebben we contact met Jeroen van der Veer. Goedemiddag. Dag vooral, Carasso. Want u vertrekt definitief hè, bij Shell in mei. Ja, in mei. Ja, dan en, zit het erop. En dan heeft u zo'n twee derde van uw leven bij dit bedrijf doorgebracht... Ja, 42 jaar en tegen die tijd ben ik bijna 66, dus dat klopt. En wat was uw eerste ja. baan daar? Ik was uh, procestechnoloog. Dat ben ik korte tijd geweest. En toen ben ik, uh, was in Den Haag, en toen ben ik naar het onderhoud in Parnies gegaan. Dat was dus, heb ik in feite nog een hele tijd uh, tussen alle vakmensenlijn gewerkt, gewoon overal aan. En uh, dat was een fantastische leerschool. Ja, wat was achteraf uw leukste functie bij, bij Shell? Ja, ik denk dat alle functies hebben hun charmes en ook wel hun nadelen. Ik vond vaak toch het werken op, op fabrieken, raffinaderijen of operaties, waar je dus heel veel teamwerk van de mensen zag, dat, dat, dat, dat zijn toch altijd de eerste herinneringen die bovenkomen. Ja, meer, meer uh, dan het werk als, als bestuursvoorzitter? Of ging u dan ook nog wel eens overal nou, aantrekken? Nee, ik bedoel dat ook... Is stafwerk is natuurlijk ook heel belangrijk. En, ja, je zit ook wel lekker op een kantoor, maar het heeft niet altijd de, toch ook de, de sfeer van de operaties om dingen met elkaar voor elkaar te knokken. En... Uh, maar je hebt beide nodig uiteindelijk voor een succesvol bedrijf. Ja, want heeft u ooit wel eens overwogen om ergens anders voor te gaan werken? Nou, als je, als je heel jong bent, moet uh, je in het begin moet je nog even je, je evenwicht vinden bij zo'n bedrijf. Maar toen ik eigenlijk al begin dertig was, was ik zeer tevreden bij Shell. Ik had nooit verwacht dat ik daar CEO zou worden. Maar ik wilde toen nog wel, ik wilde gewoon ontzettend graag bij het bedrijf blijven. En je wilde natuurlijk ook nog wat meer dan je toen was. Ja, want wat, waarom past het zo goed bij u toen u zelf een beetje, een beetje uitgegroeid was, volwassen was geworden? Waarom, waarom was Shell zo goed voor u? Nou, ik denk Shell is altijd teamwerk. Je kan heel goed uit het buitenland. Techniek speelt een grote rol. Er zitten heel veel goede mensen en het is, ja, het is gewoon een bedrijf wat, wat goed in elkaar zit. Ik weet wel dat er nou, kritiek af en toe is op Shell. Maar als je aan de binnenkant werkt... is het een fantastisch bedrijf over de hele wereld. En je hebt altijd weer nieuwe uitdagingen. Je, hebt altijd, hè, je doet eigenlijk heel veel verschillende dingen binnen één bedrijf. Nou. Gewoon een fantastisch bedrijf. Ja, terwijl ik begreep dat u eigenlijk architect had willen worden, maar dat uw moeder vond dat u niet genoeg, uh, goed genoeg kon tekenen. Ja, ja, dat heeft u mooi gevonden in de files, maar dat was ook zo, want ik kan, ik kan helemaal niet zo goed tekenen. En toen ben ik mijn al gaan studeren, zo ben ik bij Shelter. En toen bleek u toch nog beter te kunnen tekenen dan een heleboel studiegenoten. Ja. Ja, het tekenen was uiteindelijk niet zo slecht. Het was meer dat mijn moeder goed kon tekenen. Ik was gewoon een stuk slechter. Oh. Ja. <laughs> zeg, want u krijgt nu misschien iets meer vrije tijd, of niet? Gaat u dan het een beetje tekenen alsnog? Om dat ooit nog eens ja, in te ja, halen? Ja, ja. Het idee, dat was ook al vier jaar geleden toen ik ophield om uh, CEO te zijn, dat ik dacht dat ik heel veel vrije tijd zou krijgen. Ik weet nu al dat er ook weer nieuwe dingen in de pijplijn komen die ik nog niet kan zeggen. Uh, dat voorlopig die vrije tijd er niet echt aankomt. En dat ligt ook echt aan u, hè? want volgens mij wilt u dat helemaal niet. Ja, ik denk dat ik, uh, ik moet nog eens leren nee zeggen eigenlijk. <laughs> lezen, tekenen, televisie kijken doet u volgens mij ook niet. Lange vakanties denk nee. ik ook niet. Nee, nee alleen schaatsen. Nou, ja, schaatsen wel, en de vakanties zijn natuurlijk wel iets beter geworden. Ja, wat, ja lukt dat inmiddels een beetje ontspannen? Ja, hoor, zomers ga ik gewoon een aantal weken weg, en ik ga ook dit jaar op de lange latten staan en ga ik ook wat groot plezier doen. Dus mm -hmm. Zo erg is het ook weer niet. En het is ook werk is vaak ook. Uh, ik zie het helemaal niet als een belasting. Het kan mm -hmm. ook heel. Ja, vooral het soort banen wat je nu met je ervaring kan doen, kan ook een enorme charme hebben. Want als u terugkijkt op die periode, wat, wat ziet u zelf als uw grootste verdienste voor Shell? Wat hebben ze echt aan u te danken, wat ze niet aan iemand anders te danken hebben? Ja, ik, ben, ik, ik benadrukte net al dat Shell echt teamwerk is, dus je moet daar, als, Shell, als je aan iets specifieks denkt... Dan moet je dat ook, dat heb je met heel veel teams gedaan. Dus je hebt daar wel een rol bij gespeeld. Ik kan bijvoorbeeld denken langer geleden hoe we dus destijds in de permis gefraven Hebben we destijds een enorm bedrag geïnvesteerd in de jaren 90. Zodat dat bedrijf nog lang meekomt. Maar ik denk ook als ik bijvoorbeeld toen ik CEO was, kwam ik een hele moeilijke tijd. Er was problematiek met de reserves. Daarna hadden we een probleem met Rusland en we moesten China nieuwe kansen zoeken. Nou, zo kan ook het wel doorgaan. Maar nogmaals, dat is allemaal teamwork. Ja, en in mei dan het afscheid. Bij afscheid hoort natuurlijk een cadeau. Waar maken ze u blij mee? Nee, ik, ik ben helemaal, ik ben altijd eigenlijk tegen cadeautjes. Ik krijg niet graag cadeautjes. en Ik verwacht eigenlijk ook niks. Uh, vroeger was de gewoonte bij Shell, als iemand wegging en als ze dan daar tevreden over waren... dan kwam er een soort kort woordje van degene die dat dan moest houden. En dan trommelde iedereen op tafel. En dat was het dan. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel mooi zo. En, en uw hele werkzame leven was daar volgens mij één groot cadeau. <gacht> ja, zo is het. Ja. Nou. Ik kan af en toe in je vel knijpen omdat je zo'n mooie kans hebt gekregen. Goed, meneer Van der Veer. Uh, veel plezier dan de komende maanden nog daar. En uh, dank voor het gesprek. Ja, dank u wel. voor nou. elkaar Dan uh, is Willemijn Hubert hier ondertussen binnengekomen, Willemijn. Uh, vandaag was best koud. Uh, meneer van der de Veer kan nog niet schaatsen nee. natuurlijk. Uh, en al helemaal niet de komende dagen, want uh, het wordt weer wat warmer volgens mij. Ja, klopt. De temperaturen gaat wat oplopen. Vandaag was de eerste ijsdag. De eerste officiële ijsdag van deze winter. Maar ja, de komende dagen zit dat er niet meer in. Nee, nee want uh, uh, wat, wat gaan we krijgen? Ik begrijp wel kans op gladheid in ieder geval vanavond. Ja, dat is de, voorlopig dan ook de laatste keer. We krijgen vanuit het zuid, uh, zuidoosten te maken met wat uh, neerslag. En dat is in eerste instantie wat natte sneeuw. En daarna volgt er een overgangsgebied naar wat regen. En in dat overgangsgebied kan best wel wat uh, ijzel zitten... of regen die op een bevroren ondergrond gaat vallen. Er zijn de hoeveelheden beperkt... Maar ja, het kan altijd gevaarlijke situaties opleveren. Dus voor iedereen op de weg geldt echt goed opletten en snelheid aanpassen. En dan wordt het morgen wat zachter. Dat houdt dan ook eventjes aan? Ja, dat houdt zeker aan. De komende dagen ligt de temperatuur zo rond de 7, 8 graden overdag de dag. En s'nachts is er geen uh, vorst meer. Wel kunnen we wat meer neerslag verwachten, maar dan in de vorm van regen. Goed, Willemijn Hobert, dank je wel. Dan gaan we naar Den Haag om te horen wat de visie is... van de nieuwe minister van Defensie, Janine hennis plasgaard Dat was de vraag namelijk vandaag in het debat over haar begroting van Defensie. Verslaggever Wilco Boom. Um, ja, de visie. Uh, we hebben natuurlijk een uh, regeerakkoord gehad en dat soort dingen. Waarom ging het vooral over de visie vandaag? Nou, het probleem van Defensie is de worsteling met de JSF... Hè, de gedroomde nieuwe straaljager die ze daar zo graag willen kopen. Uh, maar ja, de, de dingen kosten veel meer dan beoogd. Er is maar geld voor hooguit 35 van die terwijl ze er tientallen meer willen komen, kopen. En een uh, ja, bijkomend maar cruciaal probleem is dat de VVD... de ene regeringspartij die wil ze heel graag... de andere regeringspartij, de PvdA, wil ze niet. Nou, daarom hebben ze een oplossing bedacht. Uh, minister Hennis die gaat een visie op de krijgsmacht ontwikkelen. Wat moet die krijgsmacht allemaal kunnen doen de komende jaren? Waar moet ze kunnen worden ingezet? En wat mag dat kosten? Nou, die visie die moet over een jaar worden gepresenteerd. Inclusief dan een besluit over de nieuwe straaljagers. Want die moeten dan in die visie passen. Nou ja, dat duurt de oppositie allemaal veel te lang. Het kan niet de bedoeling zijn dat de Kamer intussen een sabbatical gaat nemen. En eh, onder andere Raymond Knops van het CDA stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. De minister van Defensie in de vorige periode die had een taakstelling van 1 miljard. Binnen een half jaar lag er een visie. Nu ligt er een taakstelling waarvan deze coalitie zegt dat die zeer bescheiden is en nu wordt er een jaar voor uitgetrokken. Is het dan zo onredelijk dat ik nu vraag om op zijn minst binnen een half jaar met een visie op hoofdlijnen? Ik heb het nog netjes geformuleerd te komen. Want uh, ja, ik was niet van plan, uh, uh, zeg in de richting van de heer om het komende half jaar een sabbatical te nemen en op mijn rug te gaan liggen en te wachten tot er een uh, visie komt en tot die tijd uh, niets te mogen vinden. Als wij dadelijk één eh, vierde van deze regeerperiode zitten te wachten... op een visie van wat er in de rest van die regeerperiode gaat gebeuren... dan vind ik dat onverteerbaar. En dat is ook de reden dat ik deze motie indien. Ja, knop heeft dus geen zin om in, in vrije tijd, die wil gewoon een visie, maar, want, want klopt dat dat ze anders echt de komende maanden niks te doen hebben? Nou ja, dan valt er natuurlijk wel te debatteren over allerlei kleine dingetjes, maar niet over de hoofdlijnen die bij Defensie aan de orde zijn, en ja, vandaar dat die oppositie nu dus al probeerde de minister te verleiden om allerlei richtinggevende uitspraken te doen, kan de krijgsmacht nog wel veelzijdig inzetbaar zijn bijvoorbeeld, hè, allerlei soorten verschillende missies uitvoeren, vroeg bijvoorbeeld uh, Jasper van Dijk van de, van de SP, maar maar minister Hennis liet zich niet in de kaarten kijken. Ik zal één visie aan u voorleggen. Maar in aanloop naar die visie ben ik eh, natuurlijk bereid... om nog een extra bijeenkomst, een soort brainstormachtige sessie eh, te organiseren. Meneer Van Dijk. Ja, voorzitter. Opnieuw handig... Uh, want eigenlijk zegt de minister, uh, ja, we kunnen daarvoor nog een debat voeren. En dan mag de Kamer zeggen wat hij wil, maar ik kom met die visie. Ik ben bang dat ik hier een beetje voor Piet Snot ga zitten het komende jaar als het gaat om Defensie. Erkent de minister dan dat met het huidige budget, met die enorme bezuiniging, dat dat ambitieniveau van veelzijdig inzetbaar eigenlijk niet goed hanteerbaar meer is? Ja, voorzitter, handig, zeg ik op mijn beurt van de heer Van Dijk. Maar daar kom ik op terug in de visie. Ja, Daar heeft de heer Van Dijk-Wilker toch wel een punt... want ze moeten een miljard bezuinigen op Defensie. Dan kan er toch minder, neem ik aan? Ja, dat is heel erg logisch. Hè? Bijvoorbeeld ook de tanks die zijn al in de verkoop... Die, worden dus, die kunnen niet meer worden gebruikt. En er zijn ook bovendien geen garanties... dat er niet nog een keer extra op Defensie zal worden bezuinigd. Want uh, minister Hennis wilde die garantie niet geven... voor het geval er tegenvallers komen. Ja, en meer geld voor Defensie, dat is volgens haar wensdenken. Ja voorzitter, eh, ik denk eh, dat de realiteit van vandaag is dat we het in het midden in een financiële crisis zitten. En dat het niet te erg reëel is als ik nu zou gaan roepen dat er weer een paar procent bovenop moet. Dat is eh, wensdenken, doe ik graag aan mee, maar dat is voor de toekomst eh, een optie. We moeten blijven investeren in defensie, maar op dit moment kan daar geen sprake van zijn. Ja. En dat spijt mij ook. Geen sprake van wensdenken dus. En ondanks de kritiek van de oppositie... had de minister het overigens helemaal niet moeilijk. Ze sloegen zich goed doorheen. En dat kwam natuurlijk door de wetenschap... dat de regeringspartijen het haar niet lastig maakten. Het was een makkelijke start voor minister Hennis. Ja, dat zal wellicht veranderen als ze met een visie komt. Maar dat zien we dan wel over een half jaar. Wilco Boom, dankjewel. Vanavond BNN Today. En Luc die zit uh, juichend hier in de studio naast mij. Yes. Ja, Vanavond om half negen op Radio 1. We leven in een permissive society. Permissive society. Wat is dat? Ik heb geen idee. Iris? Nee. Anybody? Goed. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, maar het is ook toevallig <laughs> het hoogtepunt van de nacht. Ik denk dat ze elkaar flinke gaan. na. Radio 1. Dat denk ik. <laughs> Het nieuws van alle kanten.